Zou ik zal ook gelijk een korte samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En ik heb vandaag gesproken over het belang van het gebed. Natuurlijk hebben wij in het verleden reeds hierover gesproken. Maar aangezien het gebed een belangrijke positie inneemt binnen het geloof is het van belang dat een prediker, dat een imam van tijd tot tijd terugkeert naar dit onderwerp. Vandaar dat ik... ...hierover hebben gesproken vandaag. En ik ben begonnen door te zeggen... ...dat het gebed als een steunpilaar van het geloof geldt. Ik heb ook gezegd dat het gebed het allereerste is... ...waarvoor men verantwoording moet afleggen... ...op de dag des oordeels. Ik heb ook gezegd dat toen Allah subhanahu wa ta'ala... ...de eigenschappen van de gelovigen aanhaalde in zijn boek... ...begon hij met het gebed... Oftewel de gelovigen die komen in aanmerking voor succes. Natuurlijk succes in het wereldse en in het hiernamaals. En de eerste eigenschap van deze mensen is dat zij zich ootmoedig met gushoor dus opstellen tijdens het gebed. En dat is een van hun grootste kenmerken. En als we het hebben over ootmoedigheid, oftewel gushoor... Het vasthouden van die concentratie. Het vasthouden van je aandacht tijdens het gebed. Dat je alleen maar gefocust bent op Allah subhanahu wa ta'ala. Alleen maar gefocust bent op je gebed. Dat is een zaak die enkel en alleen hoort bij de allergrootste. En daarom heb ik een aantal uitspraken aangehaald van onze vrome voorgangers. Waarin te kennen wordt gegeven hoe belangrijk een geshoor is. Sommigen van hen hebben gezegd... Een gebed zonder geshoor zonder ootmoedigheid, zonder het vasthouden van je concentratie, zonder dat jij gericht bent op Allah, subhanahu wa ta'ala, is net als een dode lijk, waarin geen ziel zit. Is net als een dode lijk. En een andere, vrome man, toen hij een keer de moskee binnenkwam, en hij zag een man tijdens het gebed met zijn handen, met zijn vingers spelen, zei hij, als het hart van deze man zich nederig zou opstellen dan zou ook zijn lichaam stilstaan tijdens het gebed. Als zijn hart gekenmerkt zal worden door Goujoor... dan zou ook zijn lichaam stilstaan tijdens het gebed. En Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi die heeft gezegd... toen hij een keer het gebed van onze vrome voorgangers beschreef... hij zei, hun harten stelden zich ootmoedig op ten opzichte van hun heer. Het gevolg daarvan is dat zij naar beneden keken tijdens het gebed... Ze durfden niet eens hun ogen omhoog te brengen tijdens het gebed. Zo waren onze vrome voorgangers. En weet één ding. Als ik kijk naar het gebed van de mensen tegenwoordig, dan valt je iets op. De meesten van ons kunnen die goezoer niet opbrengen. De ene is bezig met zijn horloge, de andere is bezig met zijn gezicht, de andere is bezig met zijn baard, de andere is bezig met zijn kleding en ga zo maar door. En één ding staat vast, beste mensen. Dit soort zaken, hiermee slaagt de shaitaan erin om jouw verdiensten af te pakken. Jouw hasanaat bij jou weg te nemen. Hij slaagt erin om jou van deze hasanaat te beroven. En daarom moet je het niet toestaan. Dus het vasthouden van die gozoor is ontzettend belangrijk. Ook zie ik dat sommige mensen in een staat van dronkenschap het gebed ingaan. En in een staat van dronkenschap het gebed verrichten. En in een staat van dronkenschap het gebed verlaten. Ik bedoel dronkenschap in de zin dat ze eigenlijk dronken zijn geworden door de problemen van het wereldse leven. Ze gaan het gebed in en ze zijn alleen maar bezig met het wereldse leven. Ze staan in het gebed en ze denken enkel en alleen aan het wereldse leven. Hun kinderen, hun vrouwen, hun werk, hun studie, ga zo maar door. En ze verlaten het gebed in een staat van dronkenschap. Ze hebben weliswaar geen druppel alcohol gedronken, maar ze zijn dronken. En daarom, toen een aantal van onze vrome voorgangers het volgende vers hoorden, waarin Allah zegt, o jullie die geloven, nadert niet het gebed in een staat van dronkenschap, zodat jullie weten wat jullie aan het zeggen zijn. Toen zeiden ze, hoeveel mensen gaan het gebed niet in, terwijl ze geen slokje alcohol hebben gedronken, en toch weten zij niet wat ze aan het zeggen zijn. Ze zijn door het wereldse leven dronken gemaakt, beste mensen. Dus vandaar het belang van die goshoor nogmaals. Een goshoor, beste mensen, dient aanwezig te zijn. Men moet de waarde kennen van het gebed. Men moet weten waar hij mee bezig is. De profeet die refereerde naar het gebed als zijnde zijn oogappel zei. Het is mijn oogappel. Hij bereidde zich voor op het gebed. Hij was alleen maar bezig met het gebed... En als het gebed aanbrak, dan zei hij tegen Bilal radiyallahu anhu: sta op en bevrijd ons van onze problemen, van onze kommer en kwel middels het gebed. Dat is natuurlijk in geen enkel opzicht te vergelijken met degene die zegt, sta op en verlos ons van het gebed. Zodat we weer naar huis kunnen terugkeren, zodat we weer snel naar huis kunnen gaan. De profeet, zijn oogappel, was het gebed. Het meest dierbare bij de profeet was het gebed. Beste mensen, het gebed is een relatie. Tussen jou en Allah subhanahu wa ta'ala. Een relatie, we kunnen niet zonder deze relatie. We hebben het nodig. We kunnen het niet maken in dit wereldse leven. En niet in het hierna zonder Allah subhanahu wa ta'ala. Dus we hebben het nodig. We moeten er ook alle aandacht aan geven. We moeten er ook mee bezig zijn. We moeten ook proberen om het gebed beter te kunnen verrichten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vijf gebeden voorgeschreven. Degene die naar behoren verrichten. En deze gebeden op tijd verricht, zegt hij. Op tijd. Op tijd. En niet zoals een aantal mensen doen, zoals ik tijdens de preek heb gezegd. Pas als hij s'avonds komt dan pas begint hij alle gebeden achter elkaar te verrichten. Dat is geen gebed beste mensen. Dat is een kenmerk zoals de profeet heeft gezegd. Een kenmerk van een munafik van een hypocriet. En niet van een gelovige, van een moslim. Het gebed verricht op tijd, zegt de profeet. En degene die de record naar behoren verricht. En degene die de goshoor weet vast te houden. Over hem zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hem komt een belofte toe van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij hem zijn zonde zal vergeven. Degene die dat niet doet, heeft geen belofte bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij kan hem straffen of hij kan hem vergeven. En het laatste wat ik jullie wil meegeven is een prachtige overlevering. Waarin wordt vermeld dat een jonge man. een metgezel. Genaamd Rabia ibn Kaab, radiyallahu anhu, En hij was altijd in dienst van de profeet. Hij bracht de profeet water om de te verrichten. Hij goot water over de handen van de profeet, alayhi sallam, tijdens de wadu. Hij stond in dienst van de profeet. Op een dag kwam de profeet naar buiten en hij zag dat Rabia, ibn Ka'ab tegen de muur aanzat. En hij was moe geworden. En hij viel in slaap. De profeet had medelijden met hem. En omdat hij zoveel voor hem had gedaan, zei hij tegen hem, Ja Rabia, is er iets wat ik voor jou kan doen? Zeg het maar. En deze grote metgezel, alle metgezellen waren natuurlijk voorbeeldig opgevoed. Hij had geen aandacht voor het werelds, want hij vroeg om niks wat te maken heeft met het werelds. Hij zei tegen hem, ja Rasulallah, het enige wat ik wens is dat ik jouw metgezel zal zijn in het paradijs. Dat is het enige. De profeet die zei tegen hem, dan dien je mij daarin te helpen om dat te realiseren, te verwezenlijken. Jij moet mij daarin bijstaan door het gebed te verrichten. Alleen dan kan jij die positie bereiken. Dus degene die ernaast streven om een metgezel te zijn van de profeet, dit is jouw middel om dat te bereiken. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot degene die het gebed naar behoren verrichten. En die ook de zo weten vast te houden tijdens het gebed. En degene die ook veelvoudig vrijwillige gebeden verrichten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen te doen behoren tot degenen die de profeet sallallahu zullen vergezellen in het paradijs.